10 uur. De Radio 1 Sportszone. Herman van der Zand en Robert Meder. Met straks hier in de studio de trampolinespengster Lenders. Haar vragen we om wat uit de top 5 te halen en erin te doen. Eerst het NOS Nieuws met Raymond Seré. Op een festival in Steenwijkerwold is een grote feesttent ingestort door noodweer. De tent stond op een festivalterrein. Er zijn tientallen gewonden, heeft de organisatie gezegd tegen een muziekjournalist op het terrein. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. De hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt en waren in ongeveer 10 minuten ter plaatse. Zij hebben gewonden onder het tentzeil vandaan gehaald en volgens de journalist afgevoerd. De weersomslag was onverwacht en extreem, vertelt de journalist. De grote tent werd opgetild door de wind en toen weer tegen de grond gekwakt. Het deel waar het podium stond is blijven staan, het deel voor het publiek stortte in. Op het terrein staan drie tenten, de twee andere bleven wel staan. In de tent zou een concert worden gegeven door Rowan Hezen. Dat was nog niet begonnen, waardoor de tent nog niet helemaal vol was. Op het terrein was het driedaagse Dickie Woodstock popfestival aan de gang. Vandaag was de laatste dag, Het optreden van Rowan Hezen moest de feestelijke afsluiting worden.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 Daarna wordt geprobeerd het geld te verhalen, maar dat gaat dus moeizaam, vooral in oudere zaken. Door de overwinning van Ranomi Kromowidjojo en de bronzen medaille van Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag is Nederland naar de elfde plaats in het medailleklassement gestegen. Nederland heeft nu acht medailles, drie gouden, één zilveren en vier bronzen. De Nederlandse vrouwen eindigden in de finale... van de 4x100 meter wisselslag-estafette als zesde. Het goud was voor de Verenigde Staten. De Nederlandse mannen eindigden op hetzelfde nummer als zevende in de finale. En dan het weer. Vannacht aan de kust buien. In het binnenland blijft het nagenoeg droog. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar is er ook kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks meer over die ingestorte festivaltent in Steenwijkerwold. En Rea Lenders is hier. Zij stranden vandaag in de kwalificaties bij het trampolinespringen. Hij is naar Andy Houtkamp. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Weter. Met de einduitslag van de komt bij de vrouwen, Andy. Oh, ik heb uh, toch niet gauw kippenvel hoor. Alhoewel, bij topsport is dat uh, uh, toch niet zo moeilijk. En zeker niet als je de ronde bijna ziet... Die de Ennis heeft gelopen, de Britse. In tranen is ze. Ze kwam als eerste over de finish in die laatste heat. En heeft het geweldig gedaan. Echt fantastisch. Ennis is dus Olympisch kampioen. Hier in haar eigen stadion. Maar ook goed nieuws hoor. Van Nadine broersen bijvoorbeeld. Een persoonlijk record. 2'16,98. Uitstekend gedaan op de 800 meter. Haalt bijna drie seconden van haar persoonlijk record af op die 800 meter. En het persoonlijk record op de zevenkamp is nu 6319 punten. Bijna een persoonlijk record voor Daphne Schippers. Zij uh, heeft wel een persoonlijk record op die uh, 800 meter ook gelopen. Uitstekend gefinished dus allebei de dames. En 124 uh, punten betekent vijf puntjes meer dan uh, Broerse, Daphne Schippers. En dan uh, zit ik eigenlijk te wachten, doodstil te wachten op het scherm. Om te kijken hoe uiteindelijk de uitslag zal zijn. Ik denk dat Daphne Schippers 12e en uh, Broerse 13e zal zijn geworden in. Uh, de uh, meerkamp, maar dat is natuurlijk uitstekend van de 40 deelnemers. En dan uh, deze twee jonge dames, 20 en 22 jaar, broers de 20, schippers 22 jaar en dan zo goed meedoen. Uitstekend gedaan. Uh, wat kan ik nog meer melden? Dat Perkovic uit uh, uh, Kroatië de, uh, het uh, discuswerpen heeft gewonnen met een uh, prachtig nationaal record van 69 meter en 11 uh, centimeter. Enes is dus eerste geworden. Tweede, Zelinka uit Canada. Tjernova is derde geworden. De Russische. En dan uh, zie ik hier op het uh, grote scorebord dat Scoite uh, echt in elkaar gestort is op de 800 meter. De dame uit 220 59. Zij is negende geworden. En dan uh, zit ik doodstil te wachten op het volgende rijtje uh, waar we de Nederlandse tegen zullen gaan komen. Maar zover is het uh, helaas nog niet. Of gaat dat wel komen? Nou, Jess... Dat uh, weten we nu wel, dat Jessica heeft gewonnen. Natuurlijk terecht een prachtige ereronde voor Jessica Ennis. Uh, nee, het uh, blijft nog uit de uh, uitslag. Uh, we gaan zo dadelijk wel horen wat het is geworden. Zo rond de 12e. 13 dertiende plaats. We krijgen nog de 10 kilometer van de mannen. En de 100 meter finale bij de vrouwen. Goed, krijgen we zometeen die uh, definitieve klassering wel van Andy Houtkamp. gaan we naar het uh, beachvolleybal. Sanne Keizer en Marleen van IJssel, Larsgeerts. Spelen tegen een Amerikaans koppel Misty May-Trainer en Carrie Walsh. En ga er maar aan staan, want ieder die beachvolleybal de afgelopen jaren gevolgd heeft... die kent die namen. Die namen die stonden en die werden hard geroepen in 2008 in Peking... en in 2004 in Athene. Want dat waren de twee Olympische titels die deze twee vrouwen hebben binnengehaald. Maar niet alleen twee Olympische titels, ook drie maal wereldkampioen. Als je het hebt over het absolute koninklijke koppel van het vrouwelijk beachvolleybal, dan heb je het over Misty May Trainer en Carrie Walsh. En daar moeten Marleen van Iersel en Sanne Keizer van winnen. Dat is de toegangspoort tot de kwartfinale. En het ziet er naar uit dat het heel, heel moeilijk voor ze wordt. Want de eerste set is al een tijdje aan de gang en de dames, de Amerikaanse dames, hebben een ruime voorsprong genomen. Het is inmiddels 10.5 De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Why Tinseltown in de rain. De lampen zijn aan op de horse, ground parade, horse Guard Parade. Van Iersel en Keizer staan in het zand, Lars. Ja, ze staan in het zand. Inderdaad, de lampen zijn aan. Dat zijn de vrouwen inmiddels gewend. Ze hebben vaker s'avonds gespeeld, alhoewel nog niet zo heel vaak. Dus misschien is het ook nog even wennen. Sowieso, een Olympische venue is wennen voor beide Nederlandse vrouwen. Ze, zijn er, ze hebben er nog niet gestaan. En uh, dan sta je tegenover een koppel met meer Olympische ervaring... dan welk andere vrouwenkoppel ook op uh, uh, deze Spelen in Londen. Een koppel natuurlijk, wat ik al zei, twee keer Olympisch kampioen... drie keer wereld. Kampioen. Een maand geleden stonden ze ook tegenover elkaar... Uh, Keizer en Van Iersel, Misty May, Trainer en Kerry Walsh. Toen uh, op de World Tour in Gestaat in de finale. En daar uh, dolven Van Iersel en Keizer het onderspit. Ze hebben natuurlijk wel wat tips opgedaan daar, wat trucs opgedaan daar. Ze hebben bekeken dat ze niet met kracht van deze Amerikaanse vrouwen kunnen winnen. Want dat schiet niet op ze. De Amerikaanse vrouwen hebben uh, enorm veel snelheid... en kunnen er ook heel veel kracht tegenover zetten. Dus moet je slim zijn, dus moet je bekeken zijn. Het lukt af en toe wel, maar af en toe ook niet. En vaker niet, zou ik willen zeggen. Want de voorsprong is er nog steeds voor de Amerikaanse vrouwen. Het is 16-10. En Keizer en Van Iersel hebben het heel moeilijk. Wat ik wel zie, en wat dan heel erg gunstig is... Uh, is dat ze veel minder fouten maken in, uh, dan in vorige wedstrijden. In de groepsfase, uh, toen ze twee keer verloren en één keer wonnen... en als uh, de beste nummer drie doorgingen... dat is trouwens ook de reden waarom ze zo'n zwaar koppel gelood hebben in de achtste finale. Maar in die groepsfase zag je heel veel fouten. Fouten die je normaal niet van Keizer en van Iersel ziet. Van Iersel ging vaak fout in de servers. En Keizer uh, die had het niet in de aanval. En daarom ging die eerste twee wedstrijden verloren. Dat moet dus beter. Misschien is de Olympic fever, de planken er ook een beetje van af. En zouden ze het goed moeten kunnen doen in deze wedstrijd. 16-11 is de achterstand, maar die is niet onoverkomelijk. Goed, tegenover ons aan tafel zit de trampoline springster uh, Rea Lenders. Uh, goedenavond. Goedenavond. Is je goed? Nee, <laughs> nog niet. Nee, het blijft ook, uh, blijft ook slecht. Het ja. is uh, een beetje teleurstelling vandaag. Ja, je wordt dertiende ja. uh, van de zestien, terwijl mm -hmm. je in interviews in de aanloop naar de speler toch hebt gezegd dat je hier voor goud komt. Natuurlijk. Ja, iedereen, je... iedereen komt voor goud, ja. ik bedoel je te zeggen. Ja. Ja. Heb je al een beetje een analyse gemaakt van de dag? Ja, tuurlijk. Ik ben natuurlijk ook al wat vaker uh, gevraagd van uh, hoe het nu ging en uh, hoe het nog kwam. Uh, tweede oefening uh, moest ik gewoon heel erg hard werken. En uh, bij sprong vier had ik niet mijn volledige afzet. Waardoor ik gewoon hoogte verloor. En uh, ja, dan kan je het eigenlijk al niet meer goed maken. Nee. En uh, ja, dan verlies je gewoon te veel En uh, als je kijkt uh, naar de top acht, uh, is het gewoon heel sterk. En, uh, het zit wel heel dicht bij elkaar, uh, van, van, van acht tot, tot mijn plek. Maar goed, dat had ik toch uh, beter moeten doen. En als je ergens voor moet werken tijdens de oefening, uh, ja, dat is dan gewoon niet goed. Had je hier ook echt goud kunnen halen, denk je? Uh, ja, nou, de Chinese meiden waren wel heel goed. Maar uh, met een foutje werd uh, de Chinese, uh, die vier jaar goud had gewonnen, werd ook nog derde. Uh, ja, dat weet, dat weet je van tevoren niet. Ik had, uh, als je naar de punten kijkt, was het wel heel goed uh, het meisje die uh, goud had gewonnen. Ze werd op het test-event werd ik tweede, werd op vijftiende, werd zij ook eerste. En uh, goed, dat had ik gewoon mijn dag moeten hebben en die had ik nu gewoon niet. Waar zit dan die ruimte uh, bij trampolinespringen? Tussen een uh, dertiende plaats en een gouden medaille bijvoorbeeld? Uh, ja, dat is toch de hoogte, en, uh, want de hoogte telt ook, die wordt opgemeten. Hoe hoog je springt? Ja, de ja. hoogte ja. en um, ja, dan ook de netheid. Kijk, ik moest heel hard werken voor mijn oefening, dus dan ga je heen en weer en verlies je, verlies je heel veel hoogte. En uh, dat merk je dan ook in de netheid. En de netheid telt drie keer van de jury. En uh, ja, daar word je natuurlijk op afgerekend als ja. jij uh, heel hard moet werken. Ja, jij, je zegt nu een paar keer dat je hard moet werken. Kan je ja. proberen uit te leggen wat dat dan inhoudt? Nou ja, als jij in een uh, uh, oefening zit die je duizenden keren hebt ge getraind... Uh, dan wil je op, uh, op de wedstrijd wil je gewoon je beste oefening neerzetten. En uh, dat moet vanzelf gaan. Dat moet gewoon automatisch gaan. Uh, vanzelf Dat je nergens aan hoeft te denken dat je in die flow zit. En dat zat ik gewoon niet vandaag. En ja... Uh, ja. ja. Nee, duidelijk. We gaan even naar Lars Geert. Het beach voor de bal. Want uh, er staan een hoop setpoints op het bord voor Misty May Trainer en Kerry Walsh. Keizer en Van Iersel, daar zie ik een aantal dingen bij die ik nog niet eerder heb gezien. Er werd net een bal geserveerd in de zogeheten conflictzone. Dat is de zone tussen de twee spelers in. En normaal gesproken hebben ze daar een prima oplossing voor. Maar dit keer gebeurde dat niet. En voor deze bal van Kerry Walsh hebben ze ook geen oplossing. Het wordt namelijk 21-13 in de eerste set. En dan ga je er toch hard af. Harder dan eigenlijk zou. En dat bedoel ik dus met wat frustratie bij, speelsters aan, uh, bij de Nederlandse speelsters. Die bal in die conflictzone dus. Normaal gesproken pakt Sanne Keizer die bal. Maar Van Iersel uh, stak ineens de handen erbij. De bal spat er van die handen af. Keizer werd even boos op haar. Dat is iets wat ik nog niet eerder heb gezien. En uh, er zit wat frustratie daar. Er wordt nu ook uh, uh, tijdens het moment tussenzetten in... kun je even gaan zitten, kun je even met elkaar praten. En er wordt nu ook streng gesproken. En Van Iersel kijkt een beetje schuldbewust van ja, ik weet het, ik had daar niet aan mogen zitten. En uh, Keizer zegt dat je het maar weet, dat gaan we in de tweede set anders doen. Maar ze gaan er harder af dan eigenlijk zou moeten in de eerste set met 21-13. Rhea Lenders nog steeds hier, springster. Uh, tijdens je oefening voel je op een gegeven moment dat het niet goed gaat. Ja, klopt. Uh, uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Rustig blijven en knokken tot het einde. En uh, dat heb ik gewoon gedaan. en uh, um, ja, Tot sprong tien. Je wil natuurlijk tien sprongen doen. Uh -huh. en um, Bij sprong vier ging het dan al mis. Ik heb op sprong vijf ook sprong zeven gedaan. Op sprong zeven, sprong vijf. Dus mijn oefening heb ik ook wel gewoon aangepast. Omdat ik in moeilijkheden zat. Dan moet je in de, in de split second ja. beslissen dan. Ja, dat is... dat, dat, dat ja. Maar dan weet je wel meteen dat de medaille er niet meer in zit. Ja, dat weet je wel. omdat je Eigenlijk bij sprong vier al omdat je zoveel hoogte verliest... Um, ja, dan wil je gewoon je oefening wel tot het einde brengen. Je wil die tien sprongen doen en daar ga je dan voor. En uh, daar ben je dan alleen maar mee bezig. Ja. En dan ah. ga je van de trampoline af? Ja. En ja, dan, dan, dan denk je, nou, dan, dan, dit, hier heb ik nou uh, hoeveel ja. jaar, vier jaar voor gewerkt? Ja, misschien nog wel langer. Ja, ja. ja dat is dan jammer, en, maar dat is ook topsport. En uh, uh, foutjes natuurlijk heel snel gemaakt. En uh, ja, de, de wat als uh, uh, gaat natuurlijk ook een paar keer door je hoofd. En... Uh, ja, het is jammer, maar. Maar er zit toch wel ergens nog iets van trots of zo? Ja, tuurlijk wel. Ik denk dat het straks nog je wel bent, komt. Je bent op ik... de spelen ja, alleen en, al. Ja, en dan doen natuurlijk maar 16 vrouwen mee. En uh, uh, ja, ik ben dan 13e geworden. Ja, van de 16 is misschien niet, klinkt niet zo van. nou, dan kan je trots op zijn. Maar ik ben wel gewoon dertien, ook wel gewoon in een Olympisch veld. En ik denk dat, uh, dat die trots uh, straks pas komt. Ja. ja. Ja, ja. Vier jaar geleden in Peking, daar wil je natuurlijk niet graag aan herinneren... toen ging het mis, toen had je te weinig sprongen gemaakt. Dat was nog weer vier jaar daarvoor. Of oh, vier jaar daarvoor, ja. Ja. ja. Oh, sorry, ja. ja. Maar, maar heb je dan wel het gevoel dat je nu revanche hebt genomen? Dat je, omdat je het nu wel goed gedaan hebt, maar dan misschien niet goed gedaan? Ja, het de de deelnemersveld is natuurlijk na acht jaar wel een... De top is gewoon zo een stuk groter geworden. En deze 16 vrouwen die waren gewoon echt waren gewoon alle 16 heel goed. Ja. En om aan te geven in Athene kwam ik ook als achtste door in die finale. Maar toen heb ik ook mijn oefening aan moeten passen in, uh, in de voorrondes. En toen deed ik zelfs een enkelvoudig salto. Nou, dat past dan nog goed genoeg voor een finale. En dat geeft nu ook gewoon aan van... Ja, als jij uh, nu niet je, gewoon je dag had... Uh, dan, dan top, top is achter. veel smaller geworden. Ja, dan, dan, dan lukt dat gewoon niet meer. Ja. En... Um, ik kan wel gewoon ook trots zijn. En dat heb ik dan nu wel van. Nee, ik, heb, ik heb wel geknokt tot het laatste moment. En uh, wel karakter getoond om gewoon wel die tien sprongen te doen. En... Uh... Maar goed, uh, nogmaals. Uh, want ik zag jou weglopen, want het, het is keihard. Op een gegeven moment uh, blijven er nog maar acht over. Die andere uh -huh. acht die worden ook de zaal uitgestuurd eigenlijk. Ja, ja. Maar dan lach jij nog wel en je zwaait nog even naar de camera. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er zitten een hele hoop mensen uh, voor mij daar. En ik weet ook van... Uh, ik, kon, ik kon ook al wel echt trots zijn dat ik hier gewoon natuurlijk stond. Uh, ook omdat ik vier jaar geleden er niet stond. En uh, dus daar was ik gewoon al heel uh, erg blij mee. Maar goed... Uh, ja, dan wil je toch voor de mensen die helemaal voor jou ook daar zijn gekomen... wil je toch een glimlach geven en uh, toch ook naar ze zwaaien. Ja. Heeft dat van acht jaar geleden nog door je hoofd gespeeld? Toen je... Nee, daar ben je totaal niet helemaal mee bezig. Klaar. Nee, nee, nee okay. zeker okay. niet. Nee. En speelt Rio in je hoofd? Ja. ja, tuurlijk wel. Ik omdat... kan me gewoon voorstellen dat het, iets, dat het een weg is die je in bent geslagen en je bent nog niet klaar. Ja, precies. Want dat, dat, hè, wat ik ook heb gezegd, kijk, tuurlijk ga je voor goud uh, als je aan de Olympische Spelen meedoet. Omdat je er gewoon alles uit wil halen wat erin zit de weg naartoe. En, en ik heb ook wel gezegd, ik wil hier gewoon mijn beste wedstrijd springen en mijn beste oefening. Ja. En dat heb ik nu nog steeds niet gedaan. Dus ik denk dat ik nog wel eventjes door moet. ja Maar ja. oh, je nou. wel je derde Spelen dan? Ja, nou ja, ik ben 31, maar ja, qua, qua leeftijd. En, uh, ja, ik, heb, ik kan nu al wel gewoon zeggen dat ik zeker niet ga stoppen. Nee. nee. nee. Goed, uh, uh, qua, qua interview gaan we wel stoppen, ja, maar je moet nog okay. even wat doen, want we gaan uh, de top 5 met jou, met jou doen. De Radio 1 Sportzomer top 5. Zoals elke avond. Elke dag gaat er een fragment uit en er komt er eentje bij. Gisteren koos atlete Jolanda Keizer, De Britse Jessica Ennis bij de 100 meter hoorde uit. Een uh, vooruitziende blik, want zij won vanavond de 7-kamp. De top 5 klinkt nu als volgt: Fragment 1. Dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armand Stedt in het wiel. Marjane Vos gaat door. Ga door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjane Vos. Geweldig. De Nederlandse.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 En ze finisht in een schitterende tijd. 12.54. Een geweldige tijd. Hier zet ze de toon voor een uitstekende meerkamp. Ja, en die meerkamp heeft ze inmiddels gewonnen. Jessica Ennis, dat was het laatste fragment. Real hey, Ennis, wat moet eruit? Uh, nou ja, als ik kijk naar de eerste vier, zijn het toch Nederlandse dames. En dan wordt natuurlijk een vijfde bij uh, van Renomie van vanavond. Uh. Haar gouden medaille. En die wil ik er graag natuurlijk in. En dan haal ik nummer 5 je uh, Dus uh, Jessica Hennis gaat eruit. Ja? En uh, ja? de 50 meter gaat erin. Van ja, die, die hoort erbij. Ja, dat is een keuze die te verdedigen is. Toch? Maar even zo ja, zeggen. dan staan er vijf, uh, vijf mooie nee. nee. Nederlanders. Nee, dat hoef ik niet dat, te vragen. Nee, dat denk ik ook nee, niet. Nee, dat hoef ik niet te vragen. Goed, nou, dankjewel voor je komst. Uh, naar deze sauna, want dat is het uh, volgens mij uh, zelfs ja, voor jou. Ja, <laughs> wel. En uh, succes uh, op weg naar Rio. Ja, dankjewel. Die begint vandaag? Ja, dat denk ik ook, ja. Oké. We gaan al naar scheert met ja. beach voor de bal. Het is 9-6 voor Misty May Trainer en Kerry Walsh. Keizer en Van Iersel hebben even de tijd gehad om te rusten aan het begin van deze set. En om een nieuwe tactiek door te spreken. Maar de nieuwe tactiek werkt dus nog geen vruchten af. En dat is ook niet verwonderlijk. Want uh, als je zit te kijken naar May, Trainer en naar Walsh. Dan zie je twee ongelofelijke atleten. Ze halen bijna alles. weten het veld uh, tussen beiden ontzettend goed te verdelen. Er blijft geen plekje zand onbelopen. En dan is het heel erg lastig voor Keizer en Van Iersel. Een goede aansluit. ...aanval op te bouwen en die twee meiden uh, buiten spel te zetten. De enige manier bijvoorbeeld is zoals Van Iersel het nu doet. Ze zoekt de handjes van Wals op die met 1,88 meter een van de langste vrouwen op het beachvolleybalveld is. De handjes op en dan maar hopen dat die bal buiten de lijnen of gewoon op de grond valt... ...om zo je puntjes te scoren en het is 10-7. Een van de dingen die wel beter zal moeten gaan is dat Marleen Van Iersel haar vizier wat scherper moet zetten. heeft toch al een aantal keren de bal buiten de lijnen dan wel geserveerd... Wel geslagen. Dat zijn foutjes die je niet kunt veroorloven in de achtste finale van een Olympische speler. En zeker niet als je speelt tegen de tweevoudig Olympisch kampioen. Het is 11-7 wordt het nu gemaakt omdat Kerry Walsh de bal snoeihard op de grond slaat. En Keizer Sanne Keizer te laat is met het blok. Het ziet er donker, donker uit voor de Nederlandse vrouwen in de beachvolleybal. Goed, en dan gaan we naar... Uh... En, en die Houtkamp in het uh, Atletiekstadion. Ja, nog wat dingen melden. Uh, ja, het is een Engels feestje vanavond hoor. Greg Rutherford wint zojuist het verspringen. De Engelsman met 8,31 meter. 31. Will Klee uit de Verenigde Staten. 8,12 tweede en 1 centimeter daarachter. Tornius uit uh, Zweden. Op dit moment de 10 kilometer bezig. Maar ik ben ook nog verschuldigd. De uiteindelijke rangschikking van de twee Nederlandse dames bij... De Meerkamp op de 12e plaats Daf de Schippers en op de dertiende plaats uh, uh, onze Nadine uh, Broersen. En die hebben dat dus uh, uitstekend gedaan. Nee, ik zeg het uh, verkeerd om, denk ik. Ja, 62-98 uh, voor Nadine Broersen is daarmee dertiende uh, geworden, inderdaad. Uh, uh, 63-19 voor Nadine Broersen. Even goed zeggen, die is dertiende uh, geworden en 63-24, vijf puntjes meer. Uh, voor de Schippers. Die is daarmee 12 geworden. Uitstekend gedaan door beide dames. En nu, de 10 kilometer is bezig. Ze hebben nog 20 uh, rondjes te gaan. Iets minder. En dan uh, weten we of kennen Nisse Bekele. Want dat is de grote man. 30 jaar Olympisch kampioen. Al uh, twee keer achter elkaar in 2004 en 2008. De grote opvolger van Haile Gebrselassie, Selassie, ook in Ethiopiër. Of hij het weer kan flikken voor de derde keer Olympisch kampioen worden. Het zal niet makkelijk zijn, maar toch, hij is de grote favoriet. Waren het niet dat Mohamed Farah ook meeloopt. Geboren in Somalië, tegenwoordig uh, uh, al heel lang... Groot-Brittannië, daarvoor uitkomend. En hij uh, doet het de afgelopen jaren uitstekend Europees kampioen op de 5 en de 10 kilometer. En ook wereldkampioen. Men is dus nog uh, een tijdje bezig. Nog een minuutje of uh, uh, 2, 23. En dan weten we wie de 10 kilometer gaat winnen. Maar nu is er wel een versnelling van de Ethiopiërs. Die gaan er even tegenaan. Met name het broertje van Bekele, die ook in deze, uh, uh, uh, deze 10 kilometer loopt. Trekt er even flink aan om het veld uit elkaar te halen. We ja, horen het eerder vanavond een grote tent bij een festival in Steenwecker Woelt in Overijssel. Is ingestort door het noodweer. Aan de lijn nu Wim Dierks van de politie. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er exact gebeurd? Vanavond uh, tijdens het Woestdagfestival is, is, uh, is, er, is er een tent ingestort in verband met het uh, zware weer. Zware hagelbui, zware regen. tent is ingestort. En daarbij zijn ongeveer 15 gewonden zijn er gevallen. In ieder geval zijn er 15 mensen. Uh, gewond, niet zwaar gewond, maar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is even wat commotie ontstaan, dat er ook een dodelijke slachtoffers zou zijn. Dat moeten we uit de lucht halen, dat is dus niet aan de orde. Het gaat om 15 gewonden En door de snelle opgang komen van uh, de hulpverlening... zijn die mensen zijn inmiddels allemaal naar het ziekenhuis gebracht in de omgeving. Hm. Wat voor verwondingen hebben ze zoal? <laughs> het gaat met name om uh, botbeuken ja. en kneuzingen. Dus dat, u moet zo rekenen dat er op die mensen gevallen is... Er is altijd sprake van wat masten en wat uh, verbindingstukken. En uh, ja, dat is natuurlijk met veel kracht gepaard uh, gegaan. Hoeveel mensen waren er in de tent toen die instortte? 150. Ja. En um, um, u zegt de hulpverlening is snel op gang gekomen. Wanneer waren er voor het eerst ambulances? Die waren binnen 10 minuten waren de eerste ter plaatse. Momenteel is het nog van het komen en gaan van ambulances. Maar voor zover we nu hebben, hebben we alle gewonde mensen die zijn op weg of die liggen al in het ziekenhuis. Ja. Heeft u al gesproken met de organisatie? Ja, daar hebben we mee gesproken. En wat is hun verhaal? Het houdt in dat het uh, festival met BDS is afgelast. Ja, ja, dat kan ik me natuurlijk voorstellen. Uh, maar um, hadden zij... Uh, stond, die, stond die tent stevig? Nou, dit is dus een tent die uh, heel gangbaar is. Daar kunnen we ook op dit moment ne eens voor zeggen. Dat is nog een beetje te veelwaardig om daar nu al uh, beslissingen en uh, uitslagen over te geven. Van belang is, is het, het zijn tenten die normaal ook gebruikt worden, alleen met dit soort noodweer, dan, uh, ja, dan gaat, alles, uh, gaat het allemaal te boven. Ja. Wat gebeurt er nu nog op het terrein? Wat zegt u? Wat gebeurt er nu nog op het terrein? Nou, op dit moment is uh, brandweer en uh, politie en uh, uiteraard de ambulancedienst, die is in uh, grote talen aanwezig. En uh, de mensen die in de buurt zijn, die worden allemaal opgevangen. Er worden wat uh, contacten gelegd ook vanuit de gemeente. Uh, mensen die uh, denken dat ze slachtoffers hebben, maar het is in ieder geval uh, van belang dat iedereen het weet. Ja. Goed, uh, voor nu bedankt Wim Dierks van de politie in Overijssel. Ja, we blijven daar nog even, want Corrie Vroklaag is eigenaresse uh, van een camping waar uh, de gasten van het festival verblijven. En zij begrijpt, uh, beschrijft wat er is gebeurd. Uh, op het moment is het allemaal een hulpverlening wat daar is. Uh, ja, chaos. één grote puinhoop is het. Nou ja, het, uh, het, er kwam een, een bui aan en eerst leek het niet zo raar. En toen begon het te waaien en het werd steeds donkerer. En er kwamen hele dikke hagelstenen en het begon te stormen. En ongeveer merk ja, het 24 minuten lang en uh, toen was alles weg. Gerrit Teamstra, goedenavond. Waar kwam dit noodweer opeens vandaan? Nou, dit, dit, dit was een... Uh, het is eigenlijk één grote bui... En die heeft zich in uh, korte tijd ontwikkeld. Uh, het, is ongeveer, het, is wat, het, het gebeurde iets voor negen uur. En uh, je kunt het op de, op de, ja, op de radarbeelden van uh, de neerslagradar... kun je het allemaal heel goed volgen. Uh, rond half negen zat die bui in de buurt van Emmeloord. En uh, toen was hij nog niet zo actief... Uh, als dat hij daar over die omgeving is getrokken. En uh, eigenlijk pas... Het, het laatste kwartier, zeg maar, uh, kun je zien dat hij zich heel snel ontwikkelt. En uh, ja, dan, is het, uh, dan kun je er ook weinig meer tegen doen. Ja, maar vorig jaar gebeurde iets soortgelijks hè, bij Pukkelpop. Dat weten we allemaal nog wel. Uh, ja. de, de, is zoiets dan überhaupt te voorkomen? Of zeg je dat gaat zo snel dat dat kan gewoon niet Nou, het enige wat je kunt doen bij dit soort uh, situaties: dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, sterkere tenten gebruiken hè, die meer kunnen hebben. Uh, maar goed, in de meeste gevallen gebeurt er helemaal niks. Dus ja, dat is een beetje schieten met de kanon op een mug, zou je kunnen zeggen. Nee. Een andere mogelijkheid is dat je toch probeert... Uh, ja, kort van tevoren... Uh, dit soort omstandigheden te zien aankomen... en proberen die mensen te waarschuwen. Nee. Nou, dat is maar in beperkte uh, mate mogelijk. Uh, want ja, je hebt niet zoveel tijd om te reageren. Nee. Uh, in dit geval denk ik dat je maximaal 20 minuten tijd zou hebben gehad om te reageren. Nou, vervolgens moet je die organisatie informeren. En die moeten vervolgens nog iets doen met die mensen die daar in die tent zitten. Nou, als ook nood noodweer aankomt, ik denk dat je je met geen stok naar buiten krijgt. Want uh, buiten is het, nou ja, voor ons mensen veel minder prettig dan in zo'n tent te blijven. Dus de neiging is dan ook om binnen te blijven. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk... De gevaarlijkste plaats is uh, op dat moment, maar dat weet je van tevoren niet. Nee, nee. Uh, als je die mensen naar buiten brengt en het gaat onweren, dan is het juist buiten weer gevaarlijker dan binnen. Dus het is heel lastig om, um, ook al zie je de boel aankomen, om maatregelen te nemen. Dat is echt, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk een kwestie van, uh, dit is echt een geval van uh, uh, shit happens. Nee. Uh, je kunt er eigenlijk niks aan doen. Nee, duidelijk. Sommige festivals die hebben een weerman in, in dienst, maar zelfs ja. als dat het geval is, dan, dan nog is het moeilijk te voorspellen. Nou, dat helpt we natuurlijk daar... wel. Um, dan kun je zoiets zien aankomen, maar dit is. Ik denk in dit geval had het weinig uitgemaakt. Ja. Uh, ja, ik denk dat je dat je. Maar dan moet je ook iemand hebben die met zijn neus de hele dag uh, of de hele avond uh, naar de radarbeelden zit te kijken, want dat is eigenlijk de belangrijkste uh, informatiebron op dat moment. Ja. Ja, en vervolgens uh, heb je ongeveer 20 minuten tijd om iets te doen. Ja, en dan helemaal moet je duidelijk. dus Dit ook je... nog een beslissing nemen. Dit weet je wel. wel. Uh, en dat is, uh, achteraf praten is makkelijk. Maar als je nog niet weet wat er gaat gebeuren. Ja, dan moet je dus iemand overtuigen die, ja, die iets moet gaan doen. Ja, ja, dat heb je uitgelegd. Goed, dankjewel. Gerrit Simpson. Oké. Ja, voor we naar het overvinden van het nieuws gaan, eerst naar het Beachvoetbal, Lars Geers. Treurig nieuws, want Keizer en Van Iersel zijn uitgeschakeld in het beachvolleybaltoernooi. De tweede set hadden ze niks in te brengen. Het werd 21-12 maar liefst voor de Amerikaanse vrouwen Misty May, trainer en Carrie Walsh. Die deden het uitstekend. Keizer en Van Iersel maakten te veel fouten. 14 minuten had het, Amerika had het Amerikaanse koppel nodig om die tweede set te winnen. De eerste set deden ze er de twee minuten langer over. Keizer en Van Iersel dus eraf in Londen. Geen vrouwelijke koppel. Koppels meer in het toernooi. Het is zonde. Ze waren hier gekomen met als, uh, als kanshebbers op een medaille. Ze hebben een uitstekend seizoen gedraaid met finale plaatsen. Natuurlijk zijn ze regerend Europees kampioen. Maar hier had het moeten gebeuren in Londen. Hier hadden ze willen toeslaan. Maar het mocht niet zo zijn. Eén wedstrijd slechts gewonnen. Daarmee kwamen ze in de achtste finale terecht. Maar daar stuiten ze dus op de regerend Olympisch kampioenen. En toen was het voorbij. 21 13, 21, 12. Het zijn harde cijfers. Keizer van Iersel naar huis. Goed, het is uh, iets over half elf. We gaan uh, naar Martijn Nijhuis voor de NOS-headlines. Op een festival in Steenwerkenwold in de kop van Overijssel... is dus een grote feesttent ingestort door noodweer. Er stonden toen 150 mensen in. 15 van hen raakten gewond. Op het trein werd het Dikkie Woodstock Popfestival gehouden. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ze waren ongeveer 10 minuten ter plaatse. Zij hebben de mensen onder het tentcel vandaan gehaald en afgevoerd. De omgeving is inmiddels afgezet. Daders van gewelds- en zedenmisdrijven betalen nog maar nauwelijks schadevergoedingen aan slachtoffers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers die een schadevergoeding toegekend hebben gekregen, krijgen sinds vorig jaar sowieso geld. Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Incasso-bureau het geld uit. Op de Olympische Spelen heeft zwemster Ranomi Jojo haar tweede gouden medaille gewonnen. Ze werd eerste in de finale van de 50 meter vrije slag. alleen Veldhuis won brons. Nederland heeft nu acht medailles gewonnen op de Spelen. Drie gouden, één zilveren en vier bronzen. En dat was het. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het komende half uur zetten we de Olympische Dag nog één keer op een rij. Maar er is meer natuurlijk. Met name in het atletiekstadion en die houtkamp. Ja, genieten, genieten de 10 kilometer. En wat proberen ze er een harde strijd van te maken. En zo zijn de mannen uit Eritrea. Het is zeg maar uh, uh, afgescheiden van Ethiopië. En Tardesse is de man die het uh, op dit moment doet. Nog wel 11 uh, rondjes, nou tien rondjes als over de finish komen te gaan. Olympisch uh, brons had hij al in 2004, Tardesse. In 2009 zilver op de wereldkampioenschappen. En hij was heel lang aan de leiding in 2008 in uh, Peking. Maar werd uiteindelijk vijfde op de Olympische Spelen. Hij trekt er zo verschrikkelijk hard aan. Een lang veld. Maar Bekele blijft makkelijk in zijn spoor. En ook de andere man uit Eritrea, Tesfaldet en Guze Tesfaldet... probeert uh, voorin het uh, hoog te houden via tempo-wisselingen. Probeert men de Ethiopiërs gek te maken. En nu komen de Kenianen zich er ook mee bemoeien. Het is een prachtige race om naar te kijken. Het overzicht aan Ranao Micromovijojo pakte haar tweede gouden medaille vanavond. Na de 100 meter vrij was ze nu ook de sterkste op de 50 meter vrijslag.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 Krongelwiet Jojo zag de harde arbeid van de afgelopen jaren beloond worden. Hier ben ik voor gekomen. Hier heb ik zoveel voor gelaten en zoveel gedaan. Dit is echt de ultieme, ultieme waardering. En ja, ik had het echt niet uh, voor geen zilver willen missen. Nee. Vooraf, hè? het toeleven naar de wedstrijd, het moeten doen. Hoe ben je ermee omgegaan na het succes op de 100? Nou ja, ik heb mezelf altijd niet druk opgelegd. En dat is niet van de laatste dagen, dat is gewoon al ja, een paar jaar. Maar ja, de laatste dagen, omdat ik natuurlijk ook Twitter, veel Twitter en Facebook lees, merk ik gewoon dat Nederland echt meeleeft. Ze dus doen het goed, maar de druk die is best wel eh, behoorlijk toegenomen. Het is toch wel eh, een lekker gevoel als je het ook waarmaakt. Nou zijn er verschillende scenario's. Uh, ze moet zich uh, gaan toeleggen op nog meer afstanden. En dan wordt de buit nog groter. Maar ik hoor ook al verhalen. Van nou, misschien nu eventjes weer rustig aandoen, uh, misschien een tijdje afstand nemen van het zwemmen... en dan richting Rio weer vol toeslaan. Wat zijn je plannen? Uh, mijn plannen zijn, uh, zo weinig mogelijk plannen maken. Ik ben het heel met uh, nu bezig en vooruitkijken en alles regelen in mijn hoofd en alles al plannen. En ik denk dat ik de komende maanden gewoon uh, lekker rustig op vakantie ga en gewoon uh, vijf minuten van tevoren verzinnen wat ik zou gaan eten in plaats van vier dagen van tevoren. Ja.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 ja, ik heb twee jaar geleden een plan gemaakt en uh, ja, eerst heb ik me gekwalificeerd voor de Spelen en finale gehaald en nu heb ik een medaille en uh, ja. ja, dat is wel heel gaaf. Vlak na de medailleuitreiking moest Kromo Witjojo opnieuw het water in voor de vier keer 100 meter wisselslag Estafette. Maar daarin kon Nederland de bekende potten niet breken. De ploeg werd zesde in een Nederlands record, dat wel, maar het kwam toch tekort voor de top. Het team van de Verenigde Staten veroverde het goud in een wereldrecord. En de mannen speelden ook geen rol van betekenis in de wisselslagestafette. Ze werden zesde. Amerika wonderrace en daarmee besloot Michael Phelps zijn loopbaan. Hij sloot af met 18 gouden medailles. Op de vijf 1500 meter, won de Chinees uh, Sun Yang naar goud in een wereldrecord. 1431-02 was ruim 3 seconden sneller dan het oude record. Surfer Dorian van Rijselbergen blijft superieur in zijn klasse. De zevende race won hij zoals bijna te doen gebruikelijk. In de achtste werd hij tweede. Hij heeft nu 15 punten voorsprong op de nummer 2, de Brit Nick Dempsey. In theorie kan hij morgen al de gouden plak ophalen. Ja, morgen zou, uh, zou het kunnen beslist worden, maar het is heel moeilijk. Het, uh, ja, zoals ik eerder uh, vorig jaar was het ook al zo'n uh, zo situatie. Niet dat ik zo ver voor lag, maar dat, ja, je zou het op de man kunnen gaan spelen. Maar het is moeilijk met een windsurfboard dat je ja, moeilijk afschermen. Dus we gaan gewoon proberen weer morgen een mooie dag van te maken. Je gaat hem niet matchreizen dus? Nou, ik weet het nog niet. Misschien wel, misschien niet. Het is, het is heel moeilijk te zeggen. Het hangt echt puur ook van de condities af en hoe ik, hoe ik uh, in mijn schoenen sta. Ja. Um. Even voor de duidelijkheid, in de medal uh, als je dan 19 punten ertussen hebt... dan ben je al Olympisch kampioen voordat je de medal überhaupt gaat zeilen. Ja, dat zou mooi wezen. Dat is nog vier punten. Ja, nou. Kan je die pakken morgen? Hopelijk. Ja, dat zou wel... Uh, ik heb er nog niet eens zo heel erg over nagedacht dat je dat nu zegt, maar... Uh... Ja, als dat zo zou kunnen, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja, nog meer goed nieuws uit het zeilkamp. Marit Bouwmeester staat bij aanvang van de medal race gedeeld eerste. Het is sowieso spannend in de top van het klassement. De eerste vier vrouwen staan binnen één punt van elkaar. Ja, nou, we zeilen om dubbele punten, hè. Dus uh, degene die voor de andere is, die is ervoor. Dus degene die wint, die wint. En degene die tweede is van de vier, wordt tweede en, uh, enzovoort. Dus uh, in principe staan we allemaal gelijk. En uh, ja, het wordt best wel spannend, het battle. Dan staat de druk er dus maximaal op. Het is een medal race. Het is die finale van het Olympische toernooi. Dan gaat het om karakter. Wat kun je aan? Welke spanning? Ja, nou ik moet zeggen dat uh, vanaf mijn positie gezien, uh, al welke bepaalde van de eerste race, heb ik twee punten laten liggen. Maar voor de rest heb ik goed gevaren. En zeker met die harde wind en dat die anderen eigenlijk uh, veel meer gewichtsvoordeel hebben. Zijn echt 10 tien uh, kilo zwaarder. Ja, dat is best wel, uh, best wel veel. Dus uh, voor mij is het gewoon ideaal dat ik gewoon uh, nou, gelijk sta en geen punten achter sta. In de 74 staan Lisa Westerhoff en Berghout na vier races derde in het klassement. Ze staan twee punten achter de nummers twee. Bij de mannen 74 hadden Sven en Calle Koster een slechte dag. Ze werden 21ste en 23ste in de vijfde en zesde race. In het algemeen klassement staan zij tiende. In de laser is het toernooi voor Rutger van Schardenburg voorbij. Hij bleef steken op de 14e plaats in het klassement. En dat was niet genoeg voor deelname aan de medal race. En dan de beachvolleyballers. Sanneke en Marleen van ISO. Die hebben het dus niet gered. In de achtste finale tegen de Amerikanen May en Walsh. Lars Geert was het geen aan aan. Dan gaan, we naar de, ja, dan, geen last. dan gaan we naar de hockeyers. Ja, de hockeyers plaatsen zich voor de halve finales. door Zuid-Korea te verslaan met 3-2 en zo haalde Oranje de optimale score van 12 uit 4. Kim Lammers. Het zijn een pittige wedstrijden geweest deze vier wedstrijden. Maar ik denk dat we ja, toch hebben gezien dat we uh, al die wedstrijden goed, goed zijn doorgekomen. en dat dat beloond wordt nu wel met een, uh, een halve finale plek. Je had al aangegeven deze week. Het Aziatische hockey ligt ons niet zo. Uh, ben je dan bang voor zo'n wedstrijd tegen Korea? Dat je in ieder geval één punt moet halen? Nou, nee, absoluut niet bang. En ik denk dat het eigenlijk misschien wel even goed was dat we 1-0 achterkwamen. Want als je zag wat er na die 1-0 met ons gebeurde... dat we met zoveel energie en ook weer met zoveel creativiteit gingen hockeyën. En binnen no-time ook gewoon met 2-1 voorstonden. En... Uh... Uh, ook zo kwamen we uiteindelijk ook de startblokken weer uit. We starten steeds wel heel erg sterk. En dat uh, meteen weer met een goal, 3-1. En uh, ja dat je het dan uh, lastig krijgt in zo'n wedstrijd op een gegeven moment eventjes. Dat kan en gelukkig is dan de marge groot genoeg om, om die wedstrijd wel uiteindelijk netjes uit te spelen. En dan het atletiek toernooi, Andy Houtkamp. Wow, wat een race zeg. Wat een fantastische race om naar te kijken. We hebben nog drie ronden te gaan. De 10 kilometer heb ik het over. Een kopgroep van een mannetje of 10-12. met alle favorieten daarin. Met Moutschir uit Kenia. die uh, heel veel werk verricht. om het maar zo moeilijk mogelijk te maken. Uh, voor de drie Ethiopiërs die in deze uh, groep zitten. En dat zijn Jebrem Marian. en de gebroeders Bekele. Tariku Bekele. en Kennenisse Bekele. Maar ook. Mo Farah, hij loopt nu achter Kenanisse Bekele. Gebre Marianne heeft de kop genomen, kijkt dus om zich heen. Want er wordt ongelooflijk tactisch gelopen. En er wordt maar gekeken. En Masai is er ook nog bij. En dan ziet het er allemaal zo prachtig uit. Maar heel verrassend ook een Amerikaan die zich daartussen heeft gemengd. Galen Rupp er is geen slechte Amerikaan hoor. Die loopt regelmatig top 10. In, uh, ...op, de, op uh, grote toernooien. Hij loopt nu in derde positie. Maar Movera tot groot genoegen. Want ze hebben al twee gouden medailles vanavond van het 80.000 man tellende publiek. Begint zich ermee te bemoeien. Bekele en Vara, voor mij de twee grote favorieten. Komt ook Masai uh, weer naar voren. En loopt zelfs Muchiri, zijn landgenoot, in de weg. En wil het uh, sneller maken. Wil de race nog harder maken, terwijl we nog uh, twee ronden te gaan hebben. Is het bekelen op kop met Mo Farah. En Kaelen uh, uh, Rupp daar uh, vlak achter uh, in, het, uh, in de slipstream. En aan de buitenkant komt uh, de Keniaan weer naar voren. Tjonge, wat een race. En waar blijft Tadesse Die kan ook nog wel uh, mee gaan doen. Loopt nu in de zesde, zevende positie. Keniaan wordt weer ietsje teruggedrongen. Het tempo gaat omhoog met Bekele en Farah. Schouder aan schouder, even groot zo'n beetje. 30 jaar Kenanisse, Bekele, de opvolger van Heilige Geely Hij kan werkelijk een godheid worden als hij dat al niet was in Ethiopië. Als hij voor de derde keer goud haalt op de Olympische Spelen. Achterblijvers worden gepasseerd. Ga opzij, joh. je hebt daar toch niks meer te zoeken. Je wordt ergens 20ste Neuchi. En dan gaan we de laatste ronde zo in. Gaat de bel klinken. En... En komt Bouvera naar voren, loopt aan de leiding. Mo Ferra met Muccieri daarachter. En Tardesse gaat zich er ook weer mee bemoeien. En Bekele in derde positie. Ferra gaat aan de leiding en begint al te sprinten. de Bekele staat bekend dat hij hier op dit punt meestal wegloopt. Doet dat nog niet. En dan komt Keniaan, dat is uh, Muccieri, weer naar voren. 1 Ferra, 2 Muccieri, 3 loopt uh, Bekele, 4 loopt die Amerikaan die het uh, zo goed doet. Rub, maar dan uh, uh, gaat uh, Eindveld. Eindsprint nu echt komen. Mo met Bekele in zijn spoor. Mo bekelen. Bekele. bekelen. Bekele. Gaan de laatste bocht in. Komt de laatste bocht zo uit. Het publiek gaat staan. Wat een race. Wat een eindsprint. En wie gaat dit winnen? Komt ook Rupp nog naar voren. Rupp probeert erbij te komen. Maar het is Mo die wegloopt. Mo daar, de Engelsman, gaat winnen. En Rupp wordt heel verrassend tweede. En dan wordt Bekele derde. Maar Farah komt nu over de finish. 27, 30, 43. Helemaal geen. Kijk worden ze hier, de derde gouden medaille. En wat een knappe prestatie van Galen Rupp, de Amerikaan. Maar Mo Farah kust de grond, zijn thuisgrond. Geboren in Somalië, maar al heel lang Engelsman. Een ongelooflijk sympathieke vent. Hij wint goud, ligt op de grond, handen voor het hoofd. En wat een genot om naar te kijken, wat een topsport. Mo Farah neemt in de laatste ronde de leiding, loopt weg. En Rupp wordt tweede. Ongelooflijk, wat een 10 kilometer. Genieten in het Olympisch stadion met winnaar Mohamed Farah. Ja, en, en die, het is nog niet afgelopen hè, voor vanavond. Ik dacht dat we zometeen de 100 meter bij de vrouwen nog krijgen. Dus dat wordt ook weer genieten. Maar wat een feest hier jongens in het stadion. Dit is toch waar je het vier jaar allemaal voor doet. Ze hebben zo hard getraind en er is zoveel concurrentie. En dan win je als Engelsman in Londen. Geweldig. Goed, dan waren we gebleven bij de tafeltennissers. Die verloren in de kwartfinale kansloos van China. Het werd 3-0. Vooral op de belangrijke punten wisten de, wist de Chinese vrouwen toe te slaan. Maar weet je, het is zo vervelend dat je altijd op het laatste moment... dat je net niet kan. Dat, dat vind je heel erg. Ja, ze zijn nummer 1, 2, 3 of zo van de wereld. Ja, dat maakt mij niet uit op die moment. Maar ja, ze zijn gewoon even uh, op die... 10, 10 of 9, nee, nee, het is sterk. Ja, Liedje, waar staat? Elena Timina, die speelde haar laatste wedstrijd voor en je Per 1 november is het de nieuwe bondscoach. Ja, wij wisten altijd dat onze bondscoach Jens gaat terug naar Duitsland. En uh, ja, toen leek wel bond dat ik de ja, beste kandidaat ben. En uh, ja, die ambitie had ik al lang, eerlijk gezegd. Ja, het uh, nou, zal wel heel moeilijk zijn. Het is een droombaan, maar... Uh, ja, nou, die successen van ons van de laatste vier, vijf jaren... ik kan, uh, denk ik... Uh, ja, het wordt wel moeilijk eerste jaren. De Nederlandse triatleten dan. Die speelden geen enkele rol van betekenis in de Olympische triathlon. Rachel Klamer eindigde op een achterstand van ruim vijf minuten als 36 e Maaike Kalers werd 41 e op dik zeven minuten. Klamer baalde verschrikkelijk. Ik zou het bijna niet mogen zeggen, maar het voelt klote. <laughs> Zeer teleurstellend. And, uh, yeah.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 De Zwitserse Nicola Spierik pakte uiteindelijk de titel. Spierik was na anderhalf kilometer zwemmen, 43 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen slechts twee honderdsten sneller dan de Zweedse Lisa Norden. Aaron Dansham uit Australië won het brons. En dan bij trampolinespringen, daar kwam Real Lenders niet door de kwalificatie. Twintig sprongen was niet genoeg om een plaats bij de beste acht te veroveren. Ja, het moest heel erg knokken tot de laatste sprong van mijn tweede oefening. Kijk, de eerste oefening, uh, dat is wel normaal... dat ik wat aan, uh, aan de onderkant zit, zeg maar. Maar de tweede oefening, uh, bij sprong 4, uh, miste ik mijn afzet. En daardoor was het een en al knokken en werken. En, ja, kon een oefening niet uh, vliegend afmaken, zeg maar. En, uh, ja, ik heb wel geknokt tot de laatste sprong, maar dat, uh, dat was het dan ook. Maar zo zie je wel, dat, uh, ja, dat er zijn gewoon 16 hele goede vrouwen. En uh, ja, zo zie je maar, uh, ja, het veld is gewoon sterk en... Uh, nou goed, ik, heb, ik heb 20 sprongen gedaan, ik had liever 30 gedaan. Maar goed, daar koop ik nu niks voor. De derde dag van het baanwielrennen zit erop. En weer kleurden de Britten de dag. Weer zagen we de Union Jack in de top. Weer hoorden we God Save the Queen, het Britse volkslied. Paul McCartney was aanwezig en zong het Luidkils mee. Het was weer een Brits feest vandaag in het velodroom. De Britse vrouwen herhaalden het kunststukje dat de Britse mannen gisteren presteerden. Goud winnen en ook drie maal een wereldrecord rijden. De overmacht van de Britse vrouwen was enorm. Gemiddeld zo'n 2,5 à 3 seconden sneller dan de concurrentie. En dan te bedenken dat Laura Trot, Danielle King en Joanne Russell pas 20, 21 en 23 jaar oud zijn. Amerika werd tweede op de ploegenachtervolging en Canada derde. Nederland deed het naar behoren. Kirsten Wild, Ellen van Dijk en Vera Kudo reden in de tweede ronde... anderhalve seconde af van het Nederlands record maar kwamen niet in de buurt van een medaille. Meer dan een zesde plaats zat er niet in. Verder geen medailles vandaag, ook geen Nederlanders trouwens... verder op het Velodroom. Na drie van de zes onderdelen gaat de Fransman Brian Cocca... aan de leiding van het Omnium. En de beste sprinters ter wereld, zoals Jason Kenny uit Groot-Brittannië... en meervoudig wereldkampioen Gregory Bourget... hadden geen enkele moeite om de kwartfinales te bereiken... van het sprinttoernooi. Dat koningsnummer wordt morgen afgemaakt. En daarmee droeien de mannen vier zonder. Het kwam niet in de finale, of nou moet ik wel zeggen... wel in de finale, maar niet verder... Dan de vijfde plaats. De boot kwam bijna zeven seconden tekort voor een podiumplek. Tennisster Serena Williams pakte namens de VS de titel in het vrouwen-enkelspel. Haar tegenstandster Maria Sharapova uit Rusland had niets in de melk te brokkelen. 6-0 en 6-1 waren de setstanden. Ja hoor, ace nummer tien. En de schreeuw komt uit haar tenen. Serena Williams. Maakt de dubbel, ze wint Wimbledon een paar weken terug en nu goud op de Olympische Spelen. Wat een geweldige performance van Serena Williams. Het brons ging naar de Russin Victoria Azarenka en zij rekende in twee sets af met haar landgenote Maria Kirilenko. En de springeruiters hebben een goede eerste dag achter de rug. Jur Frieling, Michael van der Vleuten, Mark Houtzager en Geekhoor Schreuder zetten een foutloze oefening neer. En ook nog binnen de tijd. Bondscoach Rob Erens, Goedenavond. Dat is een prima eerste dag, dat lijkt me zo. Ja, dat was een goede een openingstaak. De paardensprong uh, vet. Uh, het zag er heel goed uit. Ja, uh, wat betekent dit voor de rest van het toernooi? Kijk eens vooruit. Nou ja, morgen is natuurlijk de belangrijkste dag, dan begint de landenwedstrijd. Dus vandaag was eigenlijk een, uh, een individuele wedstrijd. Uh, die meetelt over drie onderdelen voor de individuele strijd. En morgen en overmorgen zijn uh, de landenwedstrijden. Uh, dus dat is belangrijk. Maar de vorm is goed, Paarden zien er goed uit, uh, ze zijn fit. Dus ik hoop dat het morgen net zo loopt als vandaag. Ja, dus het vertrouwen is groot? Ja. Tot oude is goed, ziet er heel goed uit. Ja, goed. Ian Miller uit Canada die schreef vandaag geschiedenis, hè? is de eerste Olympia die tien keer uitkwam op te spelen. Maar ja, had het dus ook bijgekund. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is natuurlijk wel iets, iets unieks natuurlijk. Ian Miller ken ik natuurlijk al vanaf het begin van mijn carrière, vanaf de jaren 80. Het is gewoon geweldig dat iemand van die leeftijd nog zo fit is, om zo nog de sport te sporten bedrijven op het hoogste niveau. Dat is geweldig. Ja, kriebelt het bij jou dan ook niet? Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel ook gezellig, geweldig, uh, zoals het nu loopt... dat je met, met, met jongere sporters ook bezig kunt zijn om, om, om voor je land te strijden. Dat geeft ook een enorme voldoening. Goed, dankjewel uh, Rob Erends en uh, succes voor de rest van de Spelen. Dankjewel. Keren we nog een keer terug naar Steenwerker Wolf. Op een festival daar, in de kop van Overijssel, is een grote feesttent ingestort door noodweer. U hoorde net van de politie, er zijn 15 gewonden. Bart Kieft van ETV Oost is bij dat Dickie Woodstock Festival. waar de tent instorten. Uh, Bart, hoe is het daar nu? Het is een beetje een lugubre, bizarre situatie. Het is donker. Je ziet wat, wat grote lampen hier. die het festivalterrein. Uh, ja, een beetje verlichten. maar niet echt heel erg goed. En als je heel goed kijkt, dan zie je achter de afwastering. zie je de ingestorte grote feesttent waar het allemaal om gaat vanavond. Uh, even na 9 uur dus die host. waardoor die tent even omhoog is gekomen en is neergeklapt. We hebben een gegeven dat het iets dus is inderdaad dat het om uh, voor ongeveer tussen de 10 en 15 gewonden gaat. En uh, ja, als je de situatie hier in deze omgeving moet schetsen op dit moment, dan is het toch wel, wel raar. Je ziet groepen jongeren die uh, in richting van het dorpje lopen door Steenwijkerwold en uh, ja, toch enigszins beschonken, toch enigszins onder invloed van, uh, van drank. en Ze lopen bij elkaar, ze praten over datgene wat er gebeurd is en uh, het houdt iedereen bezig op een uh, hele bizarre manier op dit moment. Ja. Uh, weet jij iets meer over de mensen die gewond zijn geraakt? De politie zei dat het allemaal meeviel. Is dat ook jouw indruk? Of tenminste, dat er um, geen ernstige gewonden waren, laat ik het zo zeggen. Nou ja, de eerste berichtenstroom die op gang kwam, die uh, betrekking op zware gewonden en uh, zelfs mogelijke dood. Dat was dan vooral op de social media, op de Twitter en uh, noem maar op. Mm. De politie heeft dat heel uh, uh, duidelijk kracht en heeft gezegd... Het gaat om tussen de 10 en 15 gewonden waarvan niemand ernstig gewond is. Okay. Op het moment dat de tent instortte, dat de tent omhoog kwam en weer inzakte, waren er ongeveer 150 mensen in, uh, in de tent. Uh, dat is het geluk geweest uh, volgens de politie. Dat is het begin ja. van de avond: een concert van Roenheim. Het stond voor 11 uur vanavond. Het was het begin van de avond dus nog maar 150 mensen in de tent. Ja. Um, ja, als er veel meer mensen in die tent waren geweest... dan waren de gevolgen waarschijnlijk veel heftiger geweest. Duidelijk. Dankjewel, Bart Kieft van RTV Oost. De 100 meter vrouwen en die houtkou. Laatste finale. En wat zat ik hier echt, en uh, dat mag je echt geloven, met tranen in mijn ogen. Op het moment dat Mohamed Farah zijn dochtertje uh, die over het veld kwam gerend in zijn armen sloot. En ook zijn uh, zwangere vrouw op het veld. Dat uh, zie je niet vaak bij uh, Olympische Spelen. Maar nu de 100 meter. Baan 2, Kelly en Baptiste. Uit Trinidad en Tobago, en met name Tobago, want daar komt ze vandaan. Muriel Ahore uit Ivorcus, baan 2. Veronica Campbell, zij is meervoudig wereldkampioen: 60 indoor, 100 meter en 200 meter. En twee keer goud om te spelen op de 200 meter. Jeter, eh, baan 5. Okabade in baan 6 uit Nigeria. Shelly Ann Fraser, de snelste dit jaar, 1070, regerend Olympisch kampioen. Op de 100 meter in baan 7, in baan 8, Ellison Felix, Verenigde Staten. En in baan 9, Tiana Madison, ook uit de Verenigde Staten. Grote favorieten, eigenlijk toch wel, Shelley Fraser Price van Jamaica. Waar anders, het sprintland, het land van Johan Bleek en Hussein Bolt. Die we morgenavond in actie gaan zien, net als Sjoer Martina overigens. Maar dat terzijde, want nu staat de 100 meter het laatste... Uh, onderdeel van de avond. Het is doodstil in het stadion. Want de start is uh, aanstaande. En dan gaan de handen naar achteren. En de toch wel zeer gespierde armen uh, worden gestrekt. Dan gaan de wielen omhoog. En zijn ze weg. En zijn ze goed weg. En al die flitsende camera's zien dat uh, het heel goed gaat met uh, Shelley en Fraser. Shelley en Fraser gaat het winnen. Shelley en Fraser. En wat wordt de tijd? Wat wordt de tijd? 10.75. Mooie tijd. Shelley en Fraser is... Uh, Wereldkampioenen, uh, olympisch kampioenen op de 100 meter. Shelly Fraser-Price, ze kijkt naar het scorebord. Ben ik het echt geworden? Want het ging weer zo hard. 10.75, jawel! En nu gaat ze naar de grond. Ze ziet het op het scorebord. 10.75, Jeter op de tweede plaats. 10.78, en wat een gelukzalig moment voor Shelly Ann Fraser-Price uit Jamaica. 10.75, olympisch kampioenen op de 100 meter. Tijd voor tijd. Ja. De winnende tijd bij het Atlantiek. 10 kilometer bij de mannen. Antwoord is 27 minuten 30 seconden en 43 honderdste. Degene die daar dichterbij was is Gerton Verschoor. Met 27 29 En die krijgt dus dat mooie tijd voor tijd. horloge. De presentatoren deden ook weer mee. Bert van Sloten won. Hij zei 27 minuten en 15 seconden. En wilt u morgen ook een horloge winnen? Moet u verstand hebben van tennis. Hoe laat is de mannenfinale enkelspel morgen, zondag 5 augustus, en, afgelopen? En hoe laat is de huldiging van de zwemsters in het Hollandhuis? Na uur? Maar we zijn er wel bij. En dat is prima. Hier op Radio 1. Dus als u het mee wil krijgen, blijf luisteren op deze zin. Straks het oog. Goedenavond. Welkom bij Vroegere Vogels. Ivo de Wijs. En Ivo voelt zich opperbest. Hij zit weer op het oude nest. Ja, dat is een van mijn favoriete vogels. Die komt ook deze week doodlejoog samen met Nico de Haan. En dan heb ik ook nog tuinvlinder, smartsmeets, de nieuwe wildernis... en de nieuwe grote libellenlarvenhuidjesfotogids. He? He?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 Stopping. good thinking itstaffing.nl